Goedenavond. ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. GroenLinks, PvdA en D66 zijn kritisch op het verslag van informateur Plasterk. Zijn advies is dat PVV, NSC, VVD en BBB weer verder met elkaar in gesprek moeten gaan. Rob Jetten van D66 vindt het allemaal maar langzaam gaan. Ja, het speelkwartier voor deze vier partijen is echt over. De verkiezingsuitslag is heel helder. Er ligt een mandaat voor de kiezer. Om te proberen zo'n rechtskabinet met elkaar te vormen. Maar ze zijn er eigenlijk geen stap dichterbij gekomen. En ik zou zeggen: probeer het nog eens een keer opnieuw. Volgens GroenLinks-PVDA-leider Timmermans is de formatie mislukt. en zijn de vier partijen het nergens over eens. zelfs niet over hoe het nu verder moet. Er zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt bij een brand in een pretpark in Zweden. Het vuur brak vanmorgen uit in een waterpark waar nog aan gebouwd wordt. Er waren eerst wat explosies bij een waterglijbaan. Daarna ontstond er brand. Kantoren en een hotel in de buurt van het pretpark moesten ontruimd worden vanwege alle rook. Een oud marinier moet bijna anderhalf jaar de cel in voor het oplichten van tientallen mensen. Hij deed alsof hij een expert was in crypto en daardoor peuterde hij meer dan drie ton los. De man werd aangehouden voor bellen achter het stuur en daarna kon hij niet uitleggen waarom hij 26.000 euro cash bij zich had. En het is mega druk bij indoor skihallen. Veel mensen gaan binnenkort op wintersport en willen daarvoor nog heel even oefenen op de latten. Dat merkten ze dus ook bij deze skihal in Durningen in Overijssel. Elke uur wat we open zijn zitten we vol. Dus ja, toptijden natuurlijk. Tot en met de krokus En dan wordt het rustiger. Ja, ook deze vrouw draait alvast indoor warm voordat ze de echte piste trotseert. Ik vind het gewoon heel leuk ook. Maar ik vind het ook heel fijn om net wat meer uh, ja, weer de feeling te hebben. Techniek even de puntjes op de i, maar ook vooral een beetje kracht weer in de benen. Ja, bij de indoor skibaan geven ze wel het advies om nog even wat lesjes te nemen in de echte sneeuw. Maar dat is toch anders dan binnen. Het weer vanavond klaart het op. Daardoor wordt het vannacht ook fris. 2 tot 4 graden. Morgen lijkt op vandaag wat wolken, wat zon, wat regen. En een graad of negen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. The range is green, green launch. Facing off began to swell, the wide is on the moon I can't, I can't pay, pay no doctor bills. bills, the water is on the moon. Ten years from now, I paint it still. The white is on the moon. So. niet helemaal de, de volledige versie. Dus daar moet ik de heer Heuslingveld... toch nog eens eventjes een harde woordje... mee, mee wisselen in dat opzicht. Uji en Jan... en Widi on the boon. Ik moet toch eventjes... kijken of ik ook daar weer... niet heb lopen rotzooien... met, met mijn eigen bestanden. Maar... ik ga ervan uit dat... Gerrit Heuslingveld te goede trouw is. En dat dit een beetje aan mij ligt. Uh, want het oorspronkelijke nummer duurt uh, gewoon drie minuten. En vorige week ging ik ook al de mist in met Invisible van Alois. En net ook met Lucid Yin. Nou, het gaat weer lekker. Uh, maar goed, uh, daar hebben we het dan uh, niet over. is dus een beetje bijzaak. Uh, in dit uur gaan we praten met Joy Burgers van Oxblad. Uh, want zij was een van de mensen die afgelopen... Donderdag heeft meegedaan in de tweede voorronde van de Rob Hackdown nou Maar er is ook een aanleiding want er is een nieuwe single uitgebracht. Vorige week maandag al. En daar gaan we natuurlijk het over hebben. Dat straks. Maar we hebben nog meer. Want er is binnenkort een, een, een videoclip van een nummer van een Alkmaarse band die dat al een geruime tijd geleden dat nummer heeft uitgebracht. Maar nu hebben ze daar ook een clip bij gemaakt. En dit is het nummer waar het over gaat. En die hebben we hier ook Meerdere malen laten horen hier dus 3-point landing en gleaming eyes. slotte uh, zitten we voor Play It Loud even mijn antwoord uh, vanavond. En dat is tussen 9 en 11 weer te luisteren met uh, Marcel van Kuik. Dat, uh, ja, dat, daar gaat dat nog even een tandje uh, in, hogere versnelling in, want dat is gewoon metal. Uh, dit is een beetje postpunk-achtig, hoewel daar ook nog wat kritische geluiden zijn uh, gemaakt door de heren van Elephant, want die begonnen met uh, het nummer Postpunk op hun uh, laatste album Shooting for the Moon. En uh, wie goed naar dat liedje luistert... ...die hoort toch wel dat Elephant een beetje de draak uh, steekt... ...met al die Postpunk-bandjes. Maar goed, uh, dit is dan ook weer een uh, aparte uh, verhaal. Want uh, Cardigan in, want zo heet dit uh, gezelschap... Heeft, een, ja, ...heeft twee singles uitgebracht die een beetje onlosmakelijk van elkaar zijn... Melanothan is dat nummer wat je net uh, hebt uh, gehoord. Uh, straks komt detonate nog uh, voorbij. Uh, dat heeft een uh, reden, maar dat zal ik uh, straks nog proberen uit te leggen. Nu, tijd voor iemand die ook uh, donderdag uh, te zien was. Uh, maar als je hem goed had opgelet, dan maakte zij deel uit van de jury. Namelijk Pien Breusman, zoals zij voluit heet. Maar in het, uh, ja, in het leven van het muzikale bestaan is het uh, Pien met een Y... Want we hebben ook een Pin met IE en die is hier ooit uh, geweest. Maar deze Pin met de Y heeft een, uh, ja, een nummer uitgebracht. Uh, waarin zij eigenlijk een beetje op het pad begeeft van de geschiedenis. Namelijk Matahari. Zeg je dat wat? Nou, daar uh, heeft het onder andere mee te maken. Dat nummer dat heet Secret Dancer. En heet dit. Dat is een van de leden van WHERE. Ik zat uh, afgelopen zaterdag ook nog uh, even te luisteren bij een collega van mij. Die een radioprogramma is, maar hij is uh, zelf uh, al wekenlang niet te horen. Tot afgelopen zaterdag maar te verduinen. Want uh, in podium 107 draaide zij een eigen versie van een van de nummers van WHERE. Want die waren daar toen in de, de studio geweest uh, tijdens een sessie al daar. En uh, Diston is een van de mensen die uh, delen, uit, uh, van, uh, delen uit heeft uh, gemaakt van Where. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Pien met Secret Dancer. Um, we gaan zo dadelijk uh, um, uh, proberen te praten met Axblot, uh, met uh, Joy Burger. Want uh, dat is degene die erachter uh, zit. Want uh, de aanleiding is uh, dat er een uh, nieuwe single is uh, gemaakt uh, door haar. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eigenlijk in zijn werk gegaan is. Want eerlijk gezegd, we hebben wel de demo-versie van Sunbloom laten horen. Maar de uiteindelijke single-versie, die hebben we nog niet. We gaan eerst dit nummer laten horen. Dat is de single die eerder uitgebracht is. Een totaal andere versie dan de demo-versie. Dat is namelijk Moonlight Train. Was dit met de Moonlight Train? En het uh, verhaal van Oxblot uh, dat begon eigenlijk al veel eerder dan afgelopen donderdag. Uh, tijdens de tweede voorronde van de robak Daar wordt namelijk bij de popprijs Amstel in Meerlanden. En ja, uh, daar is natuurlijk ook een voorronde gehouden. Maar uiteindelijk uh, is daar een finale geweest. en uh, die wist Oxblot vorig jaar te winnen. Uh, het treft, want we hebben Joy uh, ook aan de telefoon van Oxblot. Goedenavond. Hallo. Hallo. Um, want uh, dit uh, Moonlight uh, Train, uh, de single versie, is ja toch duidelijk iets anders geworden dan de demo versie die we eerst hebben gehad destijds. Dat klopt, ja. Ja, wat, uh, wat, uh, Waarom heb je er toch uh, iets aan veranderd, aan die single versie? Uh, nou, ik heb heel vaak het nummer Moonlight Train opgenomen en telkens was het net niet. Ik weet je wel, dit nummer is met heel veel gevoel. En, um, moet toch de goede snaar raken. Mm -hmm. Dus uh, telkens was het hem niet. En toen heb ik het op een gegeven moment gewoon in mijn kamer opgenomen met allemaal gevoel erin gestopt. Ja. En toen was ik van, dit is hem. En ja. toen heb ik hem uh, gewoon online geknald, eigenlijk. Ja, uh, is het een, uh, wat ze mooi zeggen, een one-taker geweest? Dat je hem in één keer opgenomen uh, hebt? Of? Oeh, uh, nou niet helemaal. Nee. <laughs> maar, maar wel twee tot drie takes. En toen had ik hem wel Um, hoe, hoe, hoe, is, uh, hoe is dan uh, deze versie uiteindelijk dan ontstaan in, uh, in jouw brein? Is dat een, ja, nou ja, je zegt het eigenlijk min of meer uh, zelf al uh, door te zeggen... van ik heb er heel veel gevoel rond. Maar uh, je bent, uh, nou ja, er is ergens een moment dat je denkt... ik ga er wat aan veranderen. Uh, ja, want we hadden dus een live versie met de band ook. Hmm. Um, maar ik vond het toen een beetje... ik weet niet hoe je dat uitlegt... Uh, Zo'n trommeltje, en het deed zo dikke dikke dikke tikken. Weet je wel, zo'n ja, ja. treintje. Ja. Maar ik vond dat, dat gevoel uh, toch niet nice of zo. Ja. Want ja, het is gewoon. Eigenlijk, wat er moet gebeuren bij dit nummer is, is dat je gewoon helemaal in je gedachten wegdroomt. Echt, ja. echt gewoon bijna moet janken, weet je wel, dat, dat idee. Ja. Um, dus ik, we hadden die bandversie en ik had het teruggeluisterd. En ja, het blijft gewoon steeds op neerkomen dat het gewoon net niet was. Hm. Het moet hem gewoon zijn bij mij, want ik ben heel perfectionistisch daarin. Dus ja. uh, eigenlijk dat Ja, tussen. nou ja, dat, dat, was, dat, was met, dat was eigenlijk de vraag. Van, uh, hoe, hoe zit het dan met, uh, met, met jezelf? Uh, ben je perfectionistisch uh, aangelegd? Maar ja. je geeft het antwoord zelf al. Um, ja, dat is wel heel erg. Ja, um, maar dat betekent dat uh, je bandleden eigenlijk ook uh, best wel die lat die jij je hoog legt... Uh, daar wel uh, mee in mee moeten gaan. Uh, lukt het dat over het algemeen nou wel of niet? Ja, de, ja, de muzikanten in de band zijn uh, heel goed... Ja. Die kunnen ook wel goed bij hun gevoel. Dus ja. ik hoor dat ook wel terug in de muziek. Ook bijvoorbeeld bij de Rob Act. Uh, ik hoor gewoon in hun spel hoor ik het terug. Dus ja. dat uh, ja, is want, heel belangrijk. Uh, want die band, spelen jullie nou al een, een lange tijd uh, met elkaar samen? Uh, nou, het is eigenlijk ontstaan op school als een soort eindpresentatie. Ja. Um, dus de band is nu twee jaar oud, drie jaar oud. Ja. Um, en het begon dus met... Uh, met Otus, de gitarist, die zit er al van het begin in. Ja. Uh, alleen de drummer en de, de, de bassist, dat is nu ja, okay. veranderd. Ja, dus dat. Dus dat, dat nee, dat... eigenlijk niet. <laughs> maar, maar dat gaat best wel een tijdje terug met, uh, met Otus in, in dit geval dan. Ja, klopt. Ja. Er zijn ook heel veel veranderingen geweest in, uh, in die tijd. Ja. Um, ja, nou ja, goed. Ik hoef dan ook niet uit te leggen dat die heel belangrijk is uh, voor, voor jou binnen de band dan. Nee, zeker niet. Dat is superbelangrijk. Ja. Uh, maar goed. Uh, nou ja, we hebben, we hebben het uh, natuurlijk ook even... Je liet het al even los uh, over de Rob akda woord Je hebt uh, daar afgelopen donderdag uh, aan meegedaan. En, Klopt. Ja, het uh, verschil uh, kan je natuurlijk ook uh, aangeven. van Wat is daar nou anders tussen die popprijs Amstel en meer landen... die je uiteindelijk uh, hebt weten te winnen. Uh, en in vergelijking met de Rob akda woord uh, zitten er eigenlijk wel verschillen. Mm. Daar hebben we nooit over nagedacht, eigenlijk. Nee. Um, ik weet echt niet eens wat ik daarover moet zeggen. Nee. Nou ja, goed. Nee, dat kan als, ik niet weten. Als, als je er niks over wil zeggen, dan gaan we er ook niks over zeggen, natuurlijk. Maar goed. Uh, ja, dan, dan over uh, ja, jouw uh, jou karakter. Want je liet op een gegeven moment ook ja, los uh, meteen in de eerste. Uh, meteen al aan het begin nadat het, het eerste nummer uh, ge gespeeld uh, was. Ja, ik ben vrouw en ik val op vrouw. Punt. En daar moet je ja. het mee doen. Zo. Ja, dat was wel echt een statement, hè? Ja? Ja. Nou, uh... Ja? ja nee, ik, ik vroeg me af, waarom deed je dat? En wat is daar zo belangrijk aan dat je dat statement maakt? Ja, uh, oké. Okay. Nou, uh, uh, wordt het wel gevoelig en alles. <laughs> maar uh, de laatste tijd uh, word ik heel vaak een mannetje genoemd, zeg maar. En uh, ik ben daar eigenlijk een beetje klaar mee. Uh, ook gewoon dat ik niet echt kan zijn wie ik wil zijn. Um, omdat iedereen maar iets te zeggen heeft erop. Uh, ook over straat lopen gaat moeilijk als je homo bent. Uh, lesbisch dan, moet ik het zo zeggen. Ja. Um, en ik ben daar eigenlijk gewoon een beetje echt heel klaar mee. Dus ik was gewoon van: ik ga nu gewoon een statement maken. En als je er problemen mee hebt, dan rot je maar op. Hm. En, en zeg maar dat, dat, dat idee eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort uiting van alle emoties de afgelopen tijd. Ja. Um, maar zie je, in de, wij, wij hebben hier trouwens een uh, radioprogramma. Dat heet Rainbow Radio. Nou, oh, echt? Uh, het, het zegt het eigenlijk al. Maar um, ja, vind je dan, uh, je maakt dus een statement. Maar je kijkt ook naar de, naar de maatschappij van vandaag de dag. Ik volg dat programma uh, regelmatig, als ze daar uh, wat over zeggen. Maar uh, zitten we weer een beetje in een, uh, in een uh, wind die een beetje ijzig uh, waait... als het gaat om uh, uh, mensen zoals jij... en andere mensen... die tot die regenbooggemeenschap... behoren. Wat, sorry, wat was de vraag dan precies? Nou, uh, dat... Uh, de, nou ja, als ik kijk naar de maatschappij... dan heb ik een beetje dat er weer zo'n... Uh, zo uh, uh, een ijzige wind aan het opsteken is... van als je maar anders bent... dan, uh, dan moet je maar uh, gewoon je waffel houden. Zoiets. Dat, dat, dat idee. Ja, ja. Ja... ja um... Nou uh, ja, ik vind sowieso dat je iedereen zijn waarde moet laten. Ja. Uh, dat is eigenlijk gewoon het enige wat ik zou vragen, of mensen gewoon hun mening voor zouden kunnen houden, bijvoorbeeld. Mm. Um, en inderdaad, ik die, die merk wel inderdaad aan meerdere mensen dat ze er nu wel een beetje zat zijn. Mm. Um, ja, in mijn geval is gewoon, ik, ik kom gewoon voor mezelf op. Ja. Uh, ik wil ook niet een soort demonstratie starten of niks, ik wil gewoon voor mezelf opkomen en dat vind ik gewoon belangrijk. Ja. En, Muziek is toch mijn manier om het te uiten. Ja. En dat deed ik eigenlijk daar, bij Rob Akta. Ja. Um, ja, nou, je zegt het ook, hè. De, de, je uit het in de muziek. Uh, is dat ook met, met Sunbloom het uh, geval? Nee, Sunbloom gaat over een heel ander verhaal. Ja, waar gaat dat over? Het gaat eigenlijk over mijn ex. <laughs> <laughs> um, nou ja, ja, dat is uh, uh, heel voorspelbaar dat het nummer over de liefde gaat. Ja. Um, ja, ik wil daar niet te veel over uitlaten, want ik heb gewoon nog steeds respect voor, voor haar. Uh, ja. Maar in ieder geval het gaat over uh, hoe het is gelopen en wat zij tekort kwam en dat soort dingen. En ja. een beetje... Is, een het, van, ja. is het ook iets om uh, ergens een plek voor jezelf uh, te geven, dat je daarom het liedje geschreven hebt? Ja, zoals ik al zei. Inderdaad, het, het verwerken in de muziek. Ja. Ik had dit al een hele tijd geleden ook geschreven, dus... Ja. Ja, dit is dan de tweede single, maar kunnen we van Oxblood nog meer gaan verwachten de komende tijd? Ja, ja we gaan weer opnemen binnenkort. Ja. Uh, dus het plan is wel om weer een single uit te brengen. Wanneer weet ik nog niet, mm -hmm. maar het is wel van plan. Ja, dus... En het wordt ook wat meer aan de harde kant, uh, zoals Sunbloom. Ja. in plaats van het hele zachte. Ja, dus, dus uh, het, het, het, het ravelige, wat we eigenlijk een beetje ook... Bij uh, Moonlight Train een beetje terug hebben gehoord dat uh, dat gaat uh, uh, wat meer prominent ook in de stevigere uh, stijl van Oxblot uh, terugkomen. Zoiets? Ja, ja, het idee is dat we meer richting de kant van shoegaze gaan. Hmm. Shoegaze? Uh, ge ja. ja, gemengd met folk. Ah. Um, qua de teksten dan. Dan hoor je qua folk dus de teksten terug. Ja. Um, ja. Een beetje die 90s rock vibe eraan te geven. Nou, wel... Uh, je maakt me wel nieuwsgierig, maar uh, we, zullen, we zullen het gaan meemaken. Um, ja. Sunbloom, uh, dat is uh, de single die, uh, die uitgebracht uh, is inmiddels. Nog één vraag, want uh, bands zoals jullie willen graag ook uh, gevonden worden op het wereldwijde web. Waar kunnen ze jullie vinden? Uh, jullie kunnen ons op Spotify vinden, bij Akspot. Je mm -hmm. um, kunt ons ook op Instagram vinden, op Facebook, YouTube. Uh, volgens mij zelfs op Soundcloud. Aan hele oude nummers nog, ja. voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Um, en ja, de optreden is binnenkort 29 februari in toekomstmuziek. En we hebben nog ook andere dingen staan. Weet ik even niet uit mijn hoofd precies. Nee. Maar in ieder geval, er komen wel weer wat optredens aan en zo. We zijn ermee bezig met het plannen. Helemaal goed. Uh, 29 februari allemaal naar de toekomstmuziek. Want daar speelt Oxblot uh, mensen. Hier uh, is Sunblood dat met Weather. En dat komt van hun album World Wide Willow. Uh, Earn, Ernie Green die zei vorige week van ja dat is ook uh, wel iets uh, van een dingetje. Die uh, wees die ze er hebben gebruikt. Uh, ze hebben dat een beetje tot kunst uh, verheven. Want uh, laten we dan uh, eigenlijk soms uh, schrijven die allemaal met een W beginnen. Uh, en Weather uh, is uh, geschreven op het moment dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. En daar hebben zij uh, dit uh, nummer op uh, geschreven. En dat album, uh, ja, um, daar zei Ernie Green. Ja, Willow, dat staat voor mij eigenlijk als een soort treurwillig. in de wereld waarin we leven. Ja, zo heb ik het uh, ook nog niet uh, gezien. Maar goed, uh, het is wel een hele um, metaforische uitdrukking in dat opzicht. Worldwide Willow. Daar staat dit uh, nummer dus ook op. Aksblad hoorde je voor met uh, de nieuwe single. En dat nummer dat heet Sunbloom. Uh, maar ze laten zich niet in uh, haasten in de zin van uh, over twee weken of uh, over drie weken weer een nieuwe single. Zo werkt het niet. When Alois! Of Alois. My dreams have died. I lay there on the floor. The What should I do? I'm here alone tonight. On the wrong side of... baby, when I fight it, cannot hide the walls closing in on me. I his own voices, good and bad. I look up to the ceiling, the world. Jij bent niet van mij, ik niet van jou, dat is altijd zo geweest Ja we waren samen, maar vrouw zou je nooit zijn geweest Kijk in je ogen en ik zie dat je nog steeds niet weet wat je met mij wil Baby girl zeg heb me straight Ik steek mijn armen uit voor je, je pakt ze niet Hoofd in de kom van mijn schouders, daar pas je niet Ik zal je nooit meer vergeten, dat weet je maar baby Het verrast me niet als je verkast, want ik heb het gezien Je bent niet verliefd Ik was nooit jouw ooit te dief Doe mij een plezier Kan je mij laten gaan Ik heb het gezien Je bent niet verliefd Koud was dit met harte dief. Volgende week zit hij telefonisch in de uitzending. Ja, dat had nog wel wat voet in de aarde. Want hij dacht dat dat, dat vandaag was. En ik uh, moet ook eerlijkheid zelf uh, zeggen... dat het ook een beetje aan mij gelegen heeft. Heb ik het goed in de agenda gestaan? Uh, of heb ik het überhaupt wel in de agenda gezet? Nee dus. Maar goed, uh, dit zeggen hè, moet ik trouwens nog iets uh, in de agenda zetten. Want anders gaan er dingen heel erg gruwelijk mis. Daarvoor hoorde je Alois of Alois. En dat nummer dat heet The Wrong Side of the Bed. Dat nummer is afgelopen vrijdag uitgekomen. Um, we gaan weer een uh, stukje... Ja, we blijven gewoon een beetje de tempo vasthouden. Counterweight heet de EP die later nog gaat uh, verschijnen. En er komt binnenkort ook een nieuwe single uit. En dit was de eerste single van High on Shy and What's Going On. creep je dat ik blijf, hoe wil je dat ik weg ga. Ik kan niet meer doen alsof, Mijn gevoel is van een stof wordt alsof ik in de weg sta, dingen gaan zoals ze gaan Ik ben een man, ik veeg mijn traan Ik kan niet meer doen alsof, energie die is op Is de reden dat ik slecht sla. Yeah. Ik pak er even tussenuit, een paar martinis hier op thuisbasis. Zit precies even goed hier, je moet niet luid praten. Kijk, uit maar aan bij ergens hoger op mijn gruishazen. Dus voel ik me nog juist naast, of kan ik beter thuis slapen? Onder goed badjas met sokken of m'n easy slide. Het niet bij je komen als je greedy blijft Dus het even of zij, wat juist de reason lijkt Dat ik mij niet goed voel in de tijd, dat ik je niet begrijp Geloof dat alles wel goed komt wanneer de tijd rijpt. Maar voor geen wederzijds begrip wanneer het bij mij is Dus vind het goed dat dingen gaan zoals ze gaan En nu ik me afsluit, dat ik niet jou, maar eerder jij mij mist Het is verspilde energie, dus fuck it Het voelt alsof ik in de weg zit, met pimp als een Wil je lief dat ik ga of dat ik blijf, en loop. het Kan niet meer doen alsof ik alles hier zo heb in mijn pocket Wil je dat ik blijf?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 Ja. veel gesprekken met elkaar, maar toch verandert er niks Weer ben je rustig zeg je steeds, ga naar je andere bitch. de grap van die verhaal ik heb geen andere bitch. Yeah. Nu praat ik met jou, een wezigheid is op een vijftig Gesprekken gaan maar langs, ik rijd dertig hier op een vijftig, op de zeven als normaal, ik neem mijn huisje Ik dacht al aan huisje, boompje en kleintje. Als ik weer wat trap op leugens, lieg je dan in mijn gezicht Als jij mijn huis verlaat en weggaat voel ik al dat je me mist, als je weer boos bent en dingen roept wat jij niet eens meent Ik leef een hele gekke leven hier, dus ook kom niet voor niks, yeah Die vinding van ik kan me niet te breken hier, ik veer een weg Het is wat of het is wit, ik zoek geen middenweg Ik wil geen rust, een beetje slaap en dan weer uit mijn bed Ik krijg geen appels van de boom als je hem binnenzet wil, wil je dat ik blij? Wil je dat ik weg ga? Wil je dat ik weg ga? Ik kan niet meer doen alsof Mijn gevoel is van een stof, voelt alsof ik in de weg sta Stinnen gaan zoals ze gaan, ik ben een man, ik veeg m'n trap Twee nummers achter elkaar, uh, High on Shy met What's Going On, uh, de nieuwe single Carefully Good is onderweg. En dit waren de heren Siggy en Dins uit Zandvoort Noord, ja dit dorp. En ze zijn genomineerd uh, voor de Edison Popprijs bij de categorie Nieuwkomers. En dit was uh, de laatste single die ze hebben uitgebracht, uh, uh, dat nummer dat heet uh, Will Je Dat Ik Blijf, maar goed... Uh, ik heb begrepen dat ze ook bezig zijn met het uh, nieuwe album. Bij Lucid Yin ging het uh, in het vorige uur helemaal mis. Dan draai ik uh, gewoon heel zeker weten dit uh, nummer, want daarvan weet ik zeker dat het allemaal goed is. While Heaven Dries Out, hier is Lucid Yin. The agony, I always chose to have an open door. Oh, bravery. Just one year ago, I got the remedy. I slowly understand now what it means to me. I'm changing all the parts to fix the deal. How do you? Run? Have another glass of the bravery Are we numb enough to face the east? I'm scared to be Another dying spirit of the century Saturn is not what he pretends to be I am empty handed and I'm proud